6 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De republikeinse voorverkiezingen in Iowa lijken uit te lopen op een nek aan nek race Twee kandidaten gaan gelijk op. Rick Santorum en Mitt Romney staan allebei op ongeveer 25 procent van de stemmen. Ron Paul volgt met 21 procent. Gouverneur van Texas Rick Perry is uit de race gestapt. Bijna alle stemmen zijn geteld. Iowa is de eerste staat waar de voorverkiezingen hebben plaatsgevonden. De andere 49 staten volgen de komende maanden... De uiteindelijke winnaar neemt het in november voor de Republikeinen op tegen president Obama. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister gezegd die de bijeenkomst leidde. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat. In 2010 braken de Palestijnen het overleg af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan oever.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 Noord-Korea houdt volgens de organisatie 50 tot 70.000 christenen gevangen in strafkampen, omdat ze weigeren de leiders van het land als goden te aanbidden. De andere landen in de top 10 zijn moslimlanden. Aardverschuivingen hebben de afgelopen tijd in Brazilië aan zeven mensen het leven gekost. Al drie maanden wordt het zuidoosten van het land geteisterd door zware regenval. Bijna 10.000 inwoners ten noorden van Rio de Janeiro zijn geëvacueerd. Verwacht wordt dat het noodweer de komende tijd aanhoudt. Het weer. Vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt 9 graden. De wind is vrij krachtig. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 4 januari. Goedemorgen. Het is onstuimig buiten. Toch nog steeds. En dat geldt ook voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen nu al. Het is gelijk spannend. Correspondent Wessel de Jong heeft straks alle uitslagen. En Amerika-deskundige Willem Post volgt ook de republikeinse strijd in Iowa. Met hem bespreken we de winnaars en verliezers. En ook Iran, daar spanning. Ze voeren de spanning ook nog wat op. In de Persische golf, correspondent Thomas Edbrink heeft zo dadelijk het laatste nieuws. Duitse president Wolf zit diep in de problemen. Praten we straks over met Duitse correspondent in Nederland, Annette Beerschel. De storm van gisteren en afgelopen nacht heeft toch nog wel wat schade aangericht. Hoeveel hoort u van de verzekeraar vanochtend? Die ja, harde wind zorgde ook nog voor nog meer wateroverlast. Dat ze al hadden in Noord-Nederland. Waterschap in Groningen hoort u over de stand van zaken. En dan naar Griekenland. Het land komt met een opmerkelijk dreigement. Als er niet snel duidelijkheid komt over een nieuwe lening... stapt het land uit de euro. Daar praten we over met NRC-correspondent in Griekenland... Marloes de Koon. De Iron Lady gaat vandaag wereldwijd in première. De vakantstolijk, de wielerploeg is gepresenteerd. En André Kuipers is nu twee weken in de ruimte. U hoort zo hoe het met hem gaat. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ga dan naar Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. In Iowa, Amerikaanse staat, zijn de voorverkiezingen... van de Republikeinse presidentskandidaat uitgelopen... op een nek and nek race tussen Romney, Mick Romney en Santorum. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, hoe close is het? Uh, ja, echt ongelooflijk kloos, uh, kan je wel zeggen. Uh, de, de, ze staan nu zo'n beetje rond de 29.000 stemmen allemaal. Het, het verschil is, is minder dan 100 stemmen tussen beiden. Nou, er moeten nog een paar procent van de, van de kiesbureaus moeten nog binnenkomen. Dus er moeten nog een... Ja, ietsje meer dan duizend stemmen moeten er nog geteld worden. Dus het kan nog, het, het kan nog steeds verschuiven gewoon uh, de winnaar. Is nog, uh, het is nog onduidelijk. Maar als je naar de kaart kijkt en Centorum die heeft het, uh, het kleurtje paars uh, op die kaart, dan kleurt toch die hele kaart uh, zo'n beetje paars. Uh. Dus mijn gok vooralsnog, maar het kan nog veranderen, is Centorum. Uh, en wat zegt dat dan, Wessel, dat Centorum in Iowa wint? Nou, dat, um, dat, zegt dat, dit een, dat zegt dat dit een bijzonder religieuze staat is. Dit is een hele strenge katholiek, Rick Santorum, van katholieke huizen. komt uit Pennsylvania, zoon van, een, uh, zoon van een Italiaanse mijnwerker. En uh, wat, een, wat een stemmer hier net zei hier in de zaal. Ik ben nu bij Rick Santorum op dit moment. Die zei, ja, dat vinden we toch wel heel erg belangrijk dat hij zo ontzettend pro-life is. Dat hij zo heel keihard anti-abortus standpunt heeft. Dus het zegt vooral veel over dit uh, gedeelte van Amerika... en het zegt vooral nog helemaal niks. Uh, of dan Santorum uh, de, de, de kandidaat wordt... en ook misschien zelfs wel president van de Verenigde Staten wordt... Daar kan je nog echt, uh, dat kan je nog zeker niet zeggen. Nee, maar toch, de gedoodverfde kandidaat... en degene die het ook wel zou winnen, Mitt Romney... daarvoor moet het toch een tegenvaller zijn? Ja, hij had het, uh, hij had het toch wel... Uh, de laatste dagen werd toch wel duidelijk dat hij er... Steeds meer op begon te rekenen dat hij hier de winnaar was. Hij had het zichzelf een keertje, zichzelf een keertje laten ontvallen. Dat hij I'm gonna win this thing, had hij gezegd. Misschien is hem dat uh, ja, wordt hij daar nu voor afgerekend. Dat kan best. Hij had het, uh, hij had het graag gehoopt. Maar goed, hij gaat zeker. De, de, de volgende staat, is volgende week al, New Hampshire uh, primaries, daar gaat hij, uh, gaat hij binnenhalen. Hij, het is sowieso al heel belangrijk voor hem, dat hij, hij mocht zeker niet derde of zo eindigen. Dus het is voor hem toch nog al met al wel een heel goed resultaat. Best wel verwacht wordt dat er ook uh, um, afvallers zich zullen melden. Zijn die er al? Ik zag dat Michelle Baakman bijvoorbeeld het niet zo best heeft gedaan in haar geboortestaat. Nee, nee, die heeft een paar honderd stemmen gewoon binnengehaald. Dat is echt wel bijzonder bedroevend uh, voor haar. Ik zag haar net op de schermen voorbij komen. Kijk keek, keek wat beteutelt. En het is inderdaad bijzonder teleurstellend voor haar. Want er was hier uh, van de zomer al een soort proefstemming was hier. Een, uh, een straw poll, zoals dat heet. En won ze helemaal. Dus ze dacht ja, mijn kostje is gekocht hier in Iowa. Dat ga ik redden. En, en ze, is, uh, ja, ze, is, ze is hier afgemaakt eigenlijk. En ja, Ze heeft ze heeft geblugd, tijdens debatten ook. Maar ze heeft ook gewoon te weinig geld om, om toch echt effectief campagne te kunnen voeren. Dus uh, nee, Michel Beckman, dat zal, dat zal niet meer lang duren voordat hij aankondigt dat ze uit de race stapt. Goed Het gaat in de, in de top om echt tientallen stemmen, hè, die kunnen beslissend zijn. Ja. Hoeveel moeten ze nog tellen? Ja, nog minder dan duizend stemmen ongeveer. Nog een, nog een paar stembureaus moeten er, moeten er binnenkomen. Dus... Wat ook de mensen hier zeiden eigenlijk. Ja, we zitten nu eigenlijk gewoon. Uh, we rekenen op de overwinning, zeggen de mensen van Centrum. We zitten nu gewoon te wachten op een telefoontje van Mitt Romney. Uh, tot hij eindelijk zijn verlies toegeeft. Dat is ongeveer het stadium waar we in nu zitten. Dus, um, maar goed, ik denk dat Mitt Romney toch echt uh, zal wachten. Tot die allerlaatste stemmen geteld zijn. En dat, dat, dat, dat kan niet heel erg lang meer duren. Goed, zodra uh, hij zich meldt of de definitieve uitslag er is, horen we dat van jou, Wessel de Jong. In het stormachtige weer heeft gisteravond op verschillende plaatsen tot problemen geleid. In Krimpen aan de IJssel waaide een deel van het dak van een kerk weg. Op dat moment waren twee medewerkers in het gebouw bezig met kerstversiering. We waren bezig met de bomen aan het aftuigen. En toen hoorden we ineens een enorme windvlaag. Maar toen zei de oudste nog van... Ach, dit is misschien wel de vuilnisbak. Maar ineens begon het te lekken. Gewoon daar waar we stonden, daar bij de boom. Dus toen was het heel snel uh, de brandweer en de politie bellen? Ja, er belanden allerlei uh, onderdelen op straat. Niemand raakte gewond, maar wel zat de schrik er goed in. Het was behoorlijk schrikken, Want je, je, je weet niet wat, wat je overkomt. In zo'n situatie weet je eigenlijk ook niet meer wat je moet doen. Ik liet gewoon per ongeluk gewoon een aantal ballen vallen. Ja, die waren wel kapot. Op andere plekken veroorzaakte de wind ook veel overlast. Op de IJsselmeer kwamen bijvoorbeeld twee binnenvaartschepen in de problemen. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen steeds hoger op. Iran wil niet dat een Amerikaans vliegdekschip terugkeert naar zijn basis in de Perzische Golf, dat is in de buurt van Iran. Amerika vindt dat het gewoon het recht heeft om over de Straat van Hormuz langs Iran te varen. Desnoods moeten sancties tegen Iran worden aangescherpt. We believe that the sanctions are biting that we are seeking uh, with the support of the Congress to strengthen multilateral sanctions including those that target Iran's oil sector and we are going to uh, make clear that we believe the freedom of navigation through Hormuz is essential. Volgens het zijn de Iraanse dreigementen een teken van zwakte. Iran probeert zo de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen. I think it reflects uh the fact that Iran is in a position of weakness. It's the latest round of Iranian yeah. threats and it's confirmation that Tehran is under increasing pressure pressie... Uh, for its continued failures to live up to its international obligation. Iran is isolated en is seeking to divert attention from its behavior and domestic problems. Iran heeft de afgelopen dagen veel gedreigd en ook raketten getest. Het televisieprogramma Opsporing verzocht heeft gisteravond beelden laten zien van de aanslag op het gerechtsgebouw in Amsterdam. In september schoten twee mannen een raket af op het gebouw. Op bewakingsbeelden is een van de twee te zien als hij aan de overkant van de straat loopt. De persoon in de verte loopt korte tijd een beetje heen en weer over de bovenweg. Dan staat de man een tijdje stil. Tot acht minuten over half drie. Dan is er ineens een lichtflits te zien. Het is het moment waarop de schutter zijn raket op de rechtbank afschiet. Vorige week werd de lanceerbuis waarmee is geschoten... werd opgedoken in een kanaal. De daders hebben die gebruikt. Een zwaar wapen, zegt de politie. Het is een wapen wat je vanuit een buis... Afschiet. Een raket schiet je daarmee af. Die raket wordt normaal gesproken bij tanks gebruikt om te vernietigen. Die kleeft tegen de tank aan, gaat door de wand heen, door de stalen wand heen. En dan is er in die tank een ongelooflijke explosieve kracht. Dat de mannen zo'n wapen gebruikte wil volgens de politie wel wat zeggen. In dit geval gaat het om een, een wapen waarvan je dus weet dat het heel veel uh, teweeg kan brengen. Uh, mensen gewond zouden kunnen raken als die hier uh, binnen zijn. En het zegt ook iets over die schutters, die daders zelf... dat ze in ieder geval dit spul gebruiken... maar ook aan dat soort spullen kunnen komen. Niemand raakte bij de aanslag in september gewond. Het gebouw, het gerechtsgebouw, raakte wel beschadigd. Voor het eerst in ruim een jaar hebben Israëlische en Palestijnse onderhandelaars met elkaar gesproken. Het overleg werd gehouden in de hoofdstad van Jordanië. Volgens de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de gesprekken positief. De atmosfeer was vandaag heel positief. We hebben het omgegaan om deze discussiën te gaan. Dit zijn allemaal exploratieve meetingen die aan bereiken conducive environment that nodig is om te launch. Serious, serious negotiations on all final status issues. De Arabische minister benadrukt dat het gaat om verkennende gesprekken. Het was vooral belangrijk dat de partijen elkaar weer eens zagen. De Palestijnse onderhandelaars deden een voorstel over veiligheid en grenzen. The Palestinian delegation submitted the Palestinian proposals on borders and security. He had previously submitted um, uh, these proposals to the Quartet, but this was the first time that he actually submitted them uh, to the Israeli side, and the Israeli side received them. De Israël en de Palestijnen hebben afgesproken dat ze nog een keer om de tafel gaan zitten. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Nederland krijgt de komende jaren te maken met een nieuw type veelpleger, zegt de Rotterdamse korpschef Pauw. De traditionele verslaafde autokraker verdwijnt volgens hem en maakt plaats voor een sluwere crimineel die veel meer onder de radar werkt. Wat we dus zullen moeten doen is dat we niet alleen de systeeminformatie die wij hebben, maar ook gewoon de straatinformatie van de dienders, maar de anderen die met ze te maken hebben, die te combineren om te zorgen dat je het profiel van die nieuwe veelpleger veel scherper gaat, gaat neerzetten. De nieuwe veelplegers zijn jonger en ook gewelddadiger. Ze voelen zich onaantastbaar en vallen vaak in groepen de buurt lastig. De groeperingen die worden soms, zeker als het niet alleen om criminaliteit gaat, maar ook in de combinatie met, uh, met uh, overlasting. In, en die, dat zijn wel de groepen die je bijvoorbeeld in de afgelopen weken ook in de media zag, die soms wel de onaantastbare worden genoemd. Nou, die moet je aanpakken en inderdaad met wortel en tak uh, laten we zeggen, weghalen. Volgens de korpschef is het aantal overvallen het afgelopen jaar in Rotterdam Rijnmond niet teruggedrongen. Wel werden er veel meer overvallers opgepakt. In Rwanda zijn tenminste 20 mensen gewond geraakt bij een aanslag. In de hoofdstad Kigali ontploft een granaat op een groente- en fruitmarkt, zegt de politie. Just close to some, some places where people are selling fruits and vegetables. And the blood, uh, blast. So, we are yet to confirm the exact number to different hospitals. De is the close one, which is Kibagabaga Hospital. Afgelopen jaren zijn er regelmatig aanslagen met granaten gepleegd in Rwanda. Volgens de regering zitten daar twee oud legerleiders achter. Om nog even naar Amerika: een kat heeft daar bewezen dat deze beesten echt meerdere levens hebben. Dierenasiel heeft het beestje tot twee keer toe geprobeerd te vergassen, maar het overleeft beide keren. Haar nieuwe baasje noemt het een wonder. She has used 3 of her 9 lives yes she has Verzorger is boos op het dierenasiel. Volgens haar bewijst de kat dat de gaskamer van het asiel onnodig leed veroorzaakt. Het asiel vindt dat weer onzin. Het voldoet die gaskamer aan alle voorschriften. This is actually a recommended method by the American Veterinary Association. And we follow all of the procedural guidelines that they give us. Um, we've never had an instance like this since we started using this method. Uh, so it does work. It's actually very humane. It's very quick. Um, this is just an anomaly. Het gaat goed met de poes. Ze is opgevangen door een dierenliefhebber. Tot slot het financiële nieuws. De olieprijs is gisteren flink gestegen. Dat kwam onder meer natuurlijk door de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten. Gelukkig wisten positieve berichten over andere oliebronnen de prijsstijging weer wat te drukken, zegt deze marktanalist. I think the market is so struggling to make any sort of progress because the the geopolitical risks associated with Iran are being offset by a lot of negativity about the state of the economy and also hope for new uh, large new oil supplies coming out of the shale boom in the United States. Na verwachting blijft de olieprijs voorlopig aan de hoge kant. Na een paar maanden zal het volgens deze analist dan ook wel weer gaan dalen, tenzij het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten uit de hand loopt. How long it can last? My guess is that it that the, the political risk premium can only stay in there for a couple of months at most. Unless we actually see some kind of dramatic escalation on the ground. Tot zover de olie. De buurzen op Wall Street zijn 2012 positief begonnen... door goede berichten over de Amerikaanse economie... zetten de opmars van de afgelopen weken door. Het onagevende Dow Jones-index sloot met een winst van 1,5%. Technologie-graadmeter Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Nou, de Nikkei is positief gestemd. Japanse beurs staat 1,4% in de plus. En tot zover het nieuws over Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over zes is het. Elton John heeft Justin Timberlake op zijn verlanglijstje staan voor 2012. De zanger is volgens hem de perfecte Elton John voor een autobiografische film die hij aan het produceren is met Lee Hall, de scenario schrijver van de film Billy Elliot. She packed my bags last night, pre-flight, zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.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 Your kids, in fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. Just my job five days a week. A rocket. Elton John was dat met Rocketman. Volgende verkiezingen in Iowa voor de Republikeinse presidentskandidaat. Het gaat nek aan nek tussen Rick Santorum en Mitt Romney. Bijna zijn ze er nog een paar stemmen te tellen... zodra die definitieve uitslag er is. Hoort u hem van Wessel de Jong. Lokale overheden moeten de komende jaren zo'n 10% bezuinigen. Dus is er creativiteit nodig. Deze week onderzoekt het Radio 1-journaal... wat er zoal bedacht wordt om geld te besparen. Verslaggever Roelpaal ging naar de Drechtsteden. Dat is een samenwerkingsverband van zes gemeenten rond Dordrecht. Het geheim van de Drechtsteden. Het zou een mooie titel zijn voor een spannend verhaal. En zo bijzonder als het klinkt, is het eigenlijk ook wel. Een paar opmerkelijke cijfers. Het aantal mensen wat dit jaar is uitgestroomd naar werk vanuit een uitkering... dat is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar betekende dat in het afgelopen jaar 27% minder jeugdwerkeloos hier zijn. Ja, Sociale Dienst de Socialedienst heeft ook een daling van de bijstand dit jaar van rond de 8%, terwijl het landelijk stijgt. Op de vloer bij Tsubaki Moto, een Japans bedrijf in Dordrecht waar een zekere Jan Bras sinds een paar weken rondkrost op een grote vork heeft druk. Hij is een gelukkig mens. Ja, zeker weten, want... Uh, uh... Er wordt overal ervaren mensen aangenomen, nu ook in de crisis. Heel veel bedrijven hebben het moeilijk. En ik ben blij dat Subak hier gezond genoeg is om zoiets te, te kunnen doen. Ja, die crisis die gaat ook aan de drechtsteden niet voorbij. Het mes moet erin. In de, drechtsteden, de zes drechtsteden eh, moest eh, 6 miljoen bezuinigd worden op de begroting. De sociale dienst was bijzonder. Omdat de rijksbezuinigingen op betekent dat er 25 miljoen bezuinigd moest worden. En, eh, dat was wel zwaar. Wethouder Bert van de Burg van Dordrecht. Die zes drechtsteden: Dordrecht, Hendrikje door Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Los van elkaar zouden ze waarschijnlijk geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Maar samen vormen ze een stedelijke agglomeratie met 260.000 inwoners. Dat biedt mogelijkheden, dachten ze daar. Um, sowieso omdat je een, een, een stevigere organisatie bent. Hè? Je bent een speler uh, in het veld. Uh, dat, dat is toch wat anders dan uh, een van de zes gemeenten, zeg maar. Um, maar aan de andere kant hebben we daardoor ook zes uh, gemeenten die uh, ook soms gezamenlijk bezig zijn om grote en kleine bedrijven binnen te halen. Waarmee we in contact staan uh, om te kijken wat hebben wij aan mensen die zoeken naar werk en wat voor werk haal je binnen. En dat gaat steeds beter om dat op elkaar af te stemmen. En je ziet ook dat we in vroege fasen, een mooi voorbeeld vind ik... de macro die zich gevestigd heeft in Dordrecht... waar we al voordat zij zich gingen vestigen bezig waren... met wat voor soort mensen hebben jullie nodig. En vrijwel het hele personeelsbestand wat hier is toegevoegd aan de macro... komt van de sociale dienst rechtstijden. Yvonne Bieshaar, zij is directeur van de sociale dienst... De samenwerking in de Drechtsteden gaat zelfs nog verder, want ook Randstad en Tempo Team. goed voor 60% van de uitzendbanen, zitten met Bieshaar aan tafel. En daardoor hebben wij een ontsluiting gekregen van een enorme hoeveelheid werkgevers die op zoek zijn naar werk. Uh, en ook mogelijkheden gekregen om mensen tijdelijk uh, ja, voor een lager tarief zeg maar onder het minimumloon uh, te laten wennen aan hun werkplek. En we, we zien dus inderdaad dat ondanks dat inderdaad de crisis toch best voelbaar is, hè, ook op de arbeidsmarkt, uh, dat we een, een veel groter marktbereik hebben. En daar zijn we weer terug in het magazijn van Tsubaki en bij Jan Bras, die nu acht meter boven de grond een paar dozen met kettingen uit het schap haalt. Dus, ja, ik vond het in het begin uh, wel er was even eens kijken zo van, uh, goh, wat hoog. En dan ga je ook een beetje zo naar beneden kijken. Maar ja, uh, het is wel leuk. Ja, het is een flink diep gat ja, als je voorlangs kijkt. En daarom vind ik het gewoon fantastisch werk. Hij is een van die werknemers die op proef zijn aangenomen. Nou ja, uh, je werkt gewoon uh, voor je uitkering. Je moet ook leren en dan na uh, drie maanden is de mogelijkheid dat je aangenomen wordt. Ziet dat er goed uit? Dat ziet er goed uit. Ja? U heeft er al gesprekken over gehad? Uh, ja, uh, ik ja. ben goed op weg. Het geheim van de Drechtsteden zit hem dus in de samenwerking. Maar vergis je niet, soms moet je dan ook wat inleveren. Uh, nog voordat de sociale dienst Drechtsteden bestond... had ieder van de zes gemeenten een eigen sociale dienst. En een van die gemeenten die gaf hun klanten met kerst een kalkoen. Uh, nou, toen werd het dus regionaal. En toen was er dus een discussie. Gaan we nou aan alle klanten van alle zes gemeenten een koken geven? of doen we het helemaal niet meer? Of wordt het een kip? Of wordt het een kip, inderdaad. Ja, ja we moeten het tenslotte bezuinigen. Dan is het best pijnlijk voor zo'n lokale wethouder... Uh, als er dan gezegd wordt van ja, nee, dit is nu regionaal. Dat doen we niet meer. En dat zei uh, Yvonne Bieshaar, zij is directeur van de Sociale Dienst Terechtsteden. Vijf voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met windvlagen tot 120 km per uur was het gisteren stormachtig. Met name in het noorden van het land waren er ook problemen door omgewaaide bomen. Maar er zijn ook mensen die heel gelukkig worden van dit soort windstoten. En die zijn vooral te vinden op en rond het water. Verslaggever Paul Sanders zocht ze gistermiddag op. Voor het vliegverkeer en voor het wegverkeer is dit nu niet bepaald een lekker weertje. Zo langs de A28, we zijn bij Strandhorst... En hier zijn mensen die dit wel een prettig weertje vinden. Windsurfers op het meer. Het water is niet vlak genoeg, maar uh, voor de rest uh, epische omstandigheden, heerlijk. Ja, ik was net bij het andere strandje. Ze zeiden: nee, hier zijn de echte dikkels. Hier uh, wordt er gespeed surft. Ja. Ja, ja. Wat is dat? Dat is heel, heel hard surfen. En wat voor, en wat voor snelheid haal je aan? Ja, dit, dit valt nog mee. Deze is maar 74. Oh, wacht even. Wat is dit voor een apparaatje? Een GPS is dit. En daar, daar surft ook iedereen mee. Dus wereldwijd uh, kun je hier mooi uh, een ranking van maken. En iedereen surft hiermee met dit. En je hebt dus een, een snelheid van 74 km per uur gehouden. Ja, en dat valt vies tegen. Maar ja, er staan allemaal golven. Ja. Dus, uh, maar er zijn, er zijn volgens mij wel mensen die uh, wel dik over de 80 gaan nu. Dat valt vies tegen, zegt hij dan. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar, maar dit is toch helemaal niet prettig? Of dit is dit is gewoon kikken? Dit is heerlijk. Het is... Uh, Begin januari, dit is echt uh, heerlijk. Nou, ik, er gaat nog wat water op? Nee, nee, nee, ik stop ermee. Het is klaar. Uh, ja, het is voor mij heel goed. En is Het ook zwaarder voor de armen en zo? Ja, op een gegeven moment word je helemaal vermoeid met dit weer helemaal. En, ach, nou, dan is het voor mij heel goed. En dan uh, gaan we lekker terug naar Friesland. En dan, uh, <laughs> en dan is 74 best een goede... oh, opzijf, goed begin. Wel, uh, jawel, jawel. Van het, het nieuwe jaar. Jawel, jawel, heerlijk. <laughs> ja. Dank je wel. Hey, uh, best, hè? en kijk je dan over het Veluwemeer... dan zie je een paar van die windsurfers snoeihard over het water scheren. Ze liggen bijna plat en ze gaan echt 70 en sommigen wel 80 kilometer per uur over het water. En ik kan u vertellen, dat is vrij hard op een plankje met een zeiltje erop. Hoi! Hey. Zal ik je even helpen? Ja. Want je komt net van het water af. Dat klopt, ja. Hoe was het? Ja, het was een beetje taart. Te hard? het is ongeveer 55 knopen, 110 km per uur. Het kan, het kan nog nooit te hard zijn voor een windsurfer? Ja, je kunt uh, je bord dan niet meer op het water houden. Dus, uh, je gaat, ja, let, je je gaat letterlijk laag vliegen? Nou, je, je vliegt gewoon de lucht in dan. Ja. Ja. Maar ik heb liever iets minder hard, zodat je zelf harder kunt. Ja, precies. Want je, je haalt zo niet het beste uit jezelf. Normaal kun je wel... Nou ja, als, als het ongeveer 20, 30 km per uur langzamer zou waaien, zou je ongeveer tegen de 80 kunnen, of ik. Ja. Maar dat kan ik nog niet. Ik hou hem niet meer op het water. Niet. Nee. Nou, je staat nu met een plank in je handen een tegen te houden. Ik zou zeggen, ga maar gaan voordat je wegwaait. Dat is goed. Dank je sport. De Engelse trainer Steve McLaren is de belangrijkste kandidaat... om co-Adriaanse op te volgen bij FC Twente. McLaren werd eerder dit seizoen ontslagen bij Nottingham Forest... en zit sindsdien zonder club. Het ontslag van Adriaanse hing al enige tijd in de lucht. Er werd gisteren door Twente-voorzitter Joop Munsterman bevestigd. Munsterman stak daarbij de hand in eigen boezem.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 En dat spijt ons zeer. Ko Adriaanse ging aan het begin van het seizoen bij FC Twente... aan de slag als opvolger van de Belg Michel Prudhomme. Daarvoor had McLaren FC Twente naar de eerste landstitel in de geschiedenis geleid. Mede door dat succes is de coach van harte welkom bij de spelers. middenvelder Wout Brama. Nou ja, als die komt dan is het, een, is het een trainer waar we heel veel succes mee gehad hebben. Waar ik zelf heel positieve ervaringen mee heb gehad. En echt een, een people manager, een hele goede trainer... En, ja, ik denk dat het de beste trainer is die, die, die Twente ooit, uh, ooit heeft gehad. Dus uh, ja, ik ben er heel blij mee als het zal zijn. Nou, volgens Twente-voorzitter Munsterman zijn er naast McLaren... ook nog twee Nederlandse kandidaten. Trainingen worden voorlopig verzorgd door de assistenten... Alfred Schreuder, Boudewijn Paalplatz en Jurie Mulder. Naast het speculeren over de nieuwe trainer van FC Twente... wordt er ook gepraat over de toekomst van Adriansen. In de jaren zeventig speelde hij zelf een lange periode voor FC Utrecht. En als trainer wordt hij daar ook al enige tijd mee in verband gebracht. Maar de clubeigenaar van FC Utrecht, Frans van Zeumeren... verwijst dit gerucht naar het Rijk der Fabelen. Nou, het is zo dat ik Co uh, natuurlijk uh, een aantal keren gesproken heb. Dat ik uh, gecharmeerd ben van zijn, uh, van zijn persoonlijkheid... Ik vind, het, uh, ik vind het ook, denk ik, uh, gezien de, zijn verleden een, uh, denk ik, toch een uitstekende trainer. Uh, maar op dit moment is dat uh, bij Utrecht niet in vragen. Heracles Almelo is wel tevreden over de trainer... en wil daarom de samenwerking met Peter Bos ook na dit seizoen voortzetten. Beide partijen hopen nog deze maand de gesprekken over een nieuw contract af te ronden. Bos is in zijn tweede periode in Almelo aan zijn tweede seizoen bezig als hoofdcoach. En Heracles staat na de eerste helft van de competitie op de twaalfde plaats. Dan nog naar Liverpool. Het zal niet in beroep gaan tegen de schorsing van acht wedstrijden voor spits Luis Suarez. Hij werd door de Engelse voetbalbond bestraft voor racistische opmerkingen aan het adres van Evra van Manchester United. Daarnaast kreeg Zoares ook nog een boete van 50.000 euro. Liverpool overwoog het volgens aan te vechten, maar ziet daar nu van af na bestudering van het rapport dat de bond naar buiten heeft gebracht. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. De Republikeinse voorverkiezingen in Iowa zijn een nek aan nek race Rick Santorum en Mitt Romney staan allebei op ongeveer een kwart van de stemmen. De gouverneur van Texas, Rick Perry, die vijfde werd, heeft gezegd dat hij zich beraadt op zijn kandidatuur. Bijna alle stemmen zijn intussen geteld. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruime jaren is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister gezegd die de bijeenkomst leidde. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat. In 2010 braken de Palestijnen het overleg af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanhoever. De harde wind heeft gisteravond nog op enkele plaatsen tot problemen geleid. Zo rukten op het meer reddingsboten uit omdat twee binnenvaartschepen water maakten. In Krimp aan de IJssel waarde een deel van het dak van de Molukse kerk. Niemand raakte gewond.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 Bij deze bui is er kans op onweer en hagel. Tussen de buien door wordt het morgen maximaal 9 graden. Vrijdag is het net even wat rustiger en blijft het op de meeste plaatsen zelfs droog. Het weekend verloopt weer herfstachtig. ANNB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27, Gorkum richting Utrecht... tussen Hagestein en Nieuwegein, 2 kilometer. is daar een vrachtwagen gekanteld en er is maar één rijstrook open. Om rijden kan het beste vanaf knooppunt Everdingen over de A2 en de A12...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 Spanning, sabotage en avontuur op IJsland. Een nieuwe serie, een nieuwe presentator... en nieuwe kandidaten in een vertrouwde jacht op de Mol. Morgen om half negen bij de Avro op Nederland 1. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal door naar Amerika... Want het is daar een nek aan nek race Republikeinse voorverkiezingen in Iowa. Deze Amerikaanse staat mag als eerste kiezen wie de Republikeinse kandidaat moet worden. Die het in november op gaat nemen tegen president Obama. Tegen vijven ging het trio Ron Paul, Rick Santorum en Mitt Romney nog heel erg gelijk op. 88% are now in. And look at this. Rick Santorum taking a slightly 45 votes just ahead of Mitt Romney. 26,443 to 26,398. Uh, they've been going back and forth. But Rick Santorum, a slight advantage over Mitt Romney. Very slight, about as slight as it can be. Ron Paul third with 22,728. Uh, he's got 21%. Nou, vrij snel daarna werd eigenlijk wel duidelijk dat de 76-jarige Ron Paul het niet ging redden. Toch blijft hij strijdbaar en bedankte zijn aanhangers. Er is niets om ons voor te schamen, zei Paul tegen zijn achterban. I think there's nothing to be ashamed of, everything to be satisfied, and be ready and rare and to move on on to the next stop, which is New Hampshire. Yeah. Want in die staat zijn de volgende voorverkiezingen. Ook Newt Gingrich moest een verlies nemen. Hij eindigt als vierde met 13% van de stemmen. Dat is nu al wel zeker. Hij verwees in zijn dankwoord nog maar eens naar de negatieve campagne... die aan deze caucus vooraf was gegaan. Gingrich is voor de derde keer getrouwd. En daar is hij aan een aantal spotjes fijntjes op gewezen. Ik wil iedereen bedanken die al avalanche of ads. And I want to thank the of Iowa This process survives because young men and women risk their lives to allow us to do this. We should act worthy of them. Thank you. Good luck and God bless you. On to New Hampshire. Deze verkiezingen blijven alleen bestaan door jongens en meisjes die hun leven wagen om dit mogelijk te maken. En wij mogen dat niet beschamen, al dus Gingrich. Tea Party afgevaardigde Michelle Baakman redde het bij lange na niet. Ze kreeg maar 5% van de stemmen. En dat in haar eigen geboortestaat. Baakman had dan ook geen beste campagne gevoerd. Maar ze bedankte rond half zes haar achterban. Dank je voor alles wat jullie allemaal hebben gedaan. Ik heb gewoon wat prepaire opmerkingen. Ik ben zo dankbaar dat jullie hier zijn. En dan hebben we een party afterwards. Dus so stik around. Maar het grootste feest lijkt het te worden voor de diepgelovige Rick Santorum. Uh, het zou kunnen dat hij Mitt Romney gaat verslaan, maar zoals gezegd het gaat nek aan nek ook naar 99% van de stemmen. Thank you so much Iowa. u, you, you by standing up and not compromising. You have taken the first step of taking back this country. Uh, Mitt Romney heeft nog niet zijn aanhangers toegesproken. Hij wil eerst zeker weten wat de uitslag is. Dat willen wij ook graag, zoals gezegd. 99% van de stemmen is geteld. Op die laatste procent wachten we ook nog. Zodra dat binnen is, hebben we contact met onze correspondent in Iowa, Wessel de Jong. Eerst maar eens even naar Australië. Het land zucht onder een heftige hittegolf. In grote delen van Australië loopt het kwik tegen de 40 graden. En die hitte zorgt voor veel onrust, want het is bushfire season, het seizoen van de bosbranden. Dankzij de harde wind en hoge temperaturen is het alle hens aan dek voor de hulpverleners. Dit is het geluid van een vliegtuigje dat water uitstort boven een brand. De duizenden liters zijn letterlijk een druppel op een gloeiende plaat.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 Stichting Open Doors komt ieder jaar met een ranglijst over de vervolging van christenen. Nieuwe lijst wordt vandaag bekendgemaakt. En daarvoor is Klaas Muurling van Stichting Open Doors hier. Meneer Muurling, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Wat kunt u zeggen over de top 5? Waar worden christenen het meest vervolgd ter wereld? Christen worden het meest vervolgd in Noord-Korea. Uh, daar uh, moeten ze ondergronds in het geheim hun geloof uh, beleven. Ze hebben geen kerken. Uh, ze moeten in het geheim in een bos of in een park of in een huis samenkomen. Er is constante angst voor uh, spionnen. Want uh, de overheid die infiltreert in uh, groepen minder, minderheden, andersdenkenden. Ja, daar is echt niets toegestaan. Hè? Zelfs het bezit van een Bijbel niet. Klopt. Dat kan je uh, een uh, uh, gevangenisstraf opleveren in een werkkamp. Maar niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin. En ook voor nog verdere familie. Want het, uh, het kwaad moet met uh, wortel en al worden uitgeroeid. Hoe komt het dat ze daar zo ernstig bedreigd worden en vervolgd? Omdat uh, Kim Jong-il en nu ook Kim Jong-un, die zal dat ook uh, laten merken, als een god aanbeden wil worden. En hij uh, vereist absolute gehoorzaamheid. En dus andersdenkenden zijn niet welkom. Oké, okay, devotie aan de leider van Noord-Korea en anders de gevangenis in. Ja. Mm. ja. En dan ziet u ook geen enkele verbetering, want dit is natuurlijk al enige tijd aan de gang. Er ja. verbetert niets in de situatie. Nee, Kim Jong-un laat zich ook al, uh, al gelden. Er uh, zijn meer spionnen uh, gesignaleerd. Uh, hij heeft zelfs gezegd van eigenlijk heb ik maar 30% van de bevolking nodig om dit land te runnen. Uh, dus andersdenkenden kunnen heel makkelijk uh, worden opgeruimd. Ziet u dan ook dat uh, andersdenkende christenen vluchten uit Noord-Korea? Want dat lijkt me geen pretje om daar uh, christen te zijn. Nee, door de, door de hongersnood, door, door de corruptie, door de vervolging uh, ontvluchten tienduizenden mensen het, het land. Uh, die zijn wanhopig en weten dat er grote gevaren zijn om de grenzen uh, over te steken... En toch nemen ze die risico's, want dat kan nooit slechter. Waar is nog meer slecht voor christenen? Um, nou ja, we hebben het over een top 50 van de ranglijst christenvervolging. Uh, maar in, in Noord-Korea, Afghanistan, saudi arabië Somalië, Iran... Dan hebben de top 5 van de ranglijst gehad. En in Afghanistan is de situatie verslechterd. Wat, wat is daar gebeurd? Um, nou, de, er zijn schommelingen in de lijst... omdat uh, het in een land uh, soms gelijk blijft... maar in andere landen wat uh, erger wordt... Maar uh, ook daar uh, kunnen christenen niet openlijk uh, hun geloof uh, beleiden. Nou zijn er uh, verschillende Arabische lentes geweest. Um, daarvan werd veel verwacht. Er zouden hervormingen plaatsvinden. Dat is ook gebeurd. Maar um, als we uw lijst bekijken. Dat heeft niet altijd goed uitgepakt voor christenen. Kunt u dat uitleggen? Uh, dat klopt. Um, christen in, in het Midden-Oosten noemen de Arabische lente al een, een christenwinter. Uh, want uh, het leek zo uh, veelbelovend. Uh, maar uh, de rust die ze hadden onder bepaalde regimes, die uh, pakt nu heel anders uit. Namelijk, nou, want wat ik me voor kan stellen, de, de moslimpartijen doen het goed bijvoorbeeld in Egypte. Mm -hmm. Maar betekent dat per definitie slecht nieuws voor de christenen? Betekent het niet ook dat zij toch uh, op de een of andere manier samen kunnen leven in, in Egypte? Of is dat juist niet het geval? Nou, er waren um, uh, goede signalen dat moslims en christenen samen demonstreren. Mm -hmm. Maar ja, er zijn weer verschillende incidenten geweest uh, waar christenen onder hebben geleden. En um, incidenten. Moet ik nou bijvoorbeeld daarbij op het, uh, het, het grote plein in uh, Tarierplein, waar toen de christenen zelfs met tanks werden overreden, uh, aanslagen op kerken zijn er geweest, er uh, zijn uh, uh, toenemende spanningen, want uh, ja, er is geen, geen uh, machtsblok meer, en ja, wat nu? Uh, het, is, het is afwachten in Egypte, maar ook in heel veel andere landen zoals Libië, Tunesië. Het is afwachten hoe de toekomst eruit gaat zien voor uh, minderheden en voor christenen. Ja, u, u ziet ook positieve zaken, hè? bijvoorbeeld in China. Is en, het daar ten goede veranderd? Uh, daar uh, wordt de situatie uh, beter. Uh, hoewel het per stad, per provincie enorm kan, uh, kan verschillen. Er zijn nog wel incidenten. Er zijn nog uh, bijvoorbeeld uh, voorgangers die een uh, straf van 15 jaar hebben gekregen... vanwege hun, uh, hun activiteiten. Ja. Uh, maar er zijn uh, grote verbeteringen. Ja, ja, u constateert eigenlijk die verbeteringen na de Olympische Spelen van 2008. Geeft dat aan dat, dat openheid, uh, toegang tot, tot van buitenlanders, internationale media... dat dat helpt? Uh, dat helpt zeker. Maar de overheid probeert nog van alles om, om controle te houden over kerken en over, uh, over christenen. En um, uh, ja, het is steeds een, een spel. Uh, bijvoorbeeld uh, kerken proberen met ledenaantal onder de 50 uh, leden te blijven, want dan trekken ze niet aandacht. Uh. Maar een kerk die uh, op een gegeven moment duizend leden heeft en een gebouw zoekt, trekt aandacht en uh, negatieve aandacht. Ook nog even naar Irak, hè? want uh, het land stond vorig jaar hoog op de lijst. We zien hem nu niet hoog op de lijst staan. Wat is daar gaande? Ja, in Irak is er eigenlijk een leegloop van, uh, van de kerk. Um, uh, er waren uh, jaren geleden 850.000 christenen in Irak. Nu ja. zijn het er ruim 300.000. En um, ja, still counting, want uh, nog steeds ontvluchten uh, christenen het land. Dus dat is eigenlijk helemaal geen goed nieuws? Eigenlijk helemaal niet, nee. Nee. Waarom komt u met deze lijst? Wat, wat wilt u ermee bereiken? Um, we willen graag visueel maken waar de vervolgde kerk is. En dat helpt met zo'n wereldkaart, met zo'n uh, zo ranglijst. Ook is het voor onszelf is het een, een belangrijk instrument... om te zien waar vervolging is, waar wij ook onze werkzaamheden hebben. Want wij rapporteren niet alleen over het nieuws. Wij zijn ook daadwerkelijk actief in die landen om uh, de kerken te helpen... met lectuurtraining en met uh, hulpverlening. Klaas Mierling van Stichting Opendoors. Hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Slaaks twee weken verblijft u nu al in de ruimte, André Kuipers. Zal u ook maar iets meekrijgen van de spannende Republikeinse voorverkiezingen... in het Amerikaanse Iowa. Nou, dat gaat u zo horen. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Het is al... Nou, daar gerustig, rustig vanwege de vakantie. Is dat nog steeds het geval? Ja, dat houden we de hele week zo. Er zijn nu wel problemen op de A27 van Gorkum naar Almere. Maar goed, dat is ook het enige probleempunt. Er staat bij Nieuwe gein drie kilometer file. Er is een vrachtwagen gekanteld. Er liggen twee zeecontainers op de weg en er is maar één rijstrook open. Nou, omrijden kan het beste vanaf knooppunt Evert dingen over de A2 en de A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Jarenlang was hij het gezicht van de militaire staatsgreep van 1980 in Turkije. Geliefd en gehaat in eigen land. Kenan Evren, nu 94 jaar, en de oud-president van Turkije. Aan hem hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Althans, dat is wat het Openbaar Ministerie in Turkije tegen hem eist. Correspondent in Turkije Bram Vermeulen. Bram, wat heeft Evren op zijn kerfstok?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 naar hem, de chefstaf, het leger... zonder vorm van proces in de gevangenis werd gezet... vaak gemarteld. Voor velen dus het gezicht van de donkerste periode... uit de Turkse geschiedenis. Maar ook iemand die nooit heeft hoeven boeten... voor al die misdaden. En die de afgelopen decennia heeft doorgebracht... aan de Turkse kust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 Uh, ...tientallen jaren ondenkbaar was. Uh, de wet is ook speciaal aangepast om veroordeling van uh, Kenan-Evren mogelijk te maken. Maar ja, het blijft met dit soort zaken natuurlijk altijd uh, moeilijk om te bewijzen... ...of dit soort leiders persoonlijk wisten van martelingen, van mensenrechten schenningen... ...en Evren heeft zelf er nooit misverstand over laten bestaan. Hij heeft gezegd, ik zal nooit worden veroordeeld, dan maak ik mezelf nog liever van kant. Correspondent Bram Vermeulen vanuit Istanbul.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 Verslaggever Mark Hamer volgt de verrichtingen van André Kuipers. Het is inderdaad alweer 14 dagen geleden dat ik André Kuipers... daar in Baikonur, Kazachstan, omhoog zou gaan met die Soyuz-raket. Min 34 was het toen. Ja, inmiddels uh, terug in Nederland, terug uh, in de warme gebouwen in Noordwijk... bij de ESA, heel de steen uit. Misschien als luisteraars die naam hoorden, denken ze... oh ja, die, die hebben we eerder gehoord. Ja, um, toen ik uh, drie weken geleden was het alweer in het uh, ISS hier bij Space Expo 24 uur zat. Toen heeft u me in een mooi plastic zakje laten plassen. Ik herinner het me levendig. U ja, bent bij de ESA verantwoordelijk voor alle testjes... die André Kuibers op dit moment aan het doen is in het ISS. Hij zit er nou, nog net geen 14 dagen. Hoe gaat het eigenlijk met hem? Um, het gaat goed met hem, zo, zover wij weten. Um, ja, hij is uh, nu in volle vaart activiteiten aan het doen...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 Ja, dit is onze uh, kamer van waarheid. wij de experimenten kunnen volgen. Dus telkens als er een experiment gedaan wordt aan boord, dan kunnen wij hier volgen. We krijgen dus videobeelden, um, we krijgen audio uh, van aan boord. En we kunnen dus ook op een tijdslijn zien welke bemanningslid aan welke activiteit uh, ja. bezig is. En andere heeft het druk, want ik geloof dat we dat op dit scherm kunnen zien, hè? Ja, André heeft het druk, dus hij heeft net als alle andere um, astronauten, uh, collega's, heeft hij een tijdslijn. Die wordt uitgepland voor hem op vijf minuten precies. En zoals je ziet, uh, de tijdslijn van deze namiddag voor André, die staat volledig vol. Wat is hij nu aan het doen?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 In dit geval was het eigenlijk een Amerikaans experiment, okay. maar we hebben wel een soort gelijk experiment waar André een ja, want hij is op dieet een dieet moet volgen, ja.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 Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Er is een nieuw soort pensioen in Opmars. Dat schrijft Trouw vanochtend. Een pensioen waarbij alle risico's bij de deelnemer liggen. Zo'n 40 bedrijven hebben al zo'n pensioen geregeld voor hun werknemers. Ze betalen volgens Trouw samen met het personeel een vastgesteld bedrag. En de werkgever hoeft niet tussentijds bij te springen met een hogere premie of bijstorting. Ga je met pensioen, dan krijg je wat er op dat moment is verdiend. of wat er over is van het ingelegde geld. Els Borst en Gerrit Salm pleiten voor een welgemeend sorry aan Joden. Meld Dagblad de Pers. De ex-minister speelde in het jaar 2000 een grote rol... in de onderhandelingen over de compensatie van geroofde Joodse tegoeden. De regering Kok sprak toen wel een spijtbetuiging uit... over hoe de Joden de, na de oorlog zijn behandeld. Maar van Borst en Zalm had het nog wel verder mogen gaan. Ze vinden excuses op hun plaats voor het falen van de Nederlandse regering... in tijdens de, ballingschap tijdens de oorlog. Regering Gerbrandi zag Joden als een bijzondere groep, zegt Borst. Als alle katholieken of gereformeerden gedeporteerd waren... dan had de koningin vanuit Londen wel instructies gegeven aan bezet Nederland, denkt Borst. Sportvliegtuigjes zijn levensgevaarlijk voor het professionele vliegverkeer. Dat schrijft de Telegraaf na een rondvraag. Aanleiding is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een bijna ongeluk waarbij oud... Uh bzd muzikant Jan Tuijp betrokken zou zijn geweest. Hij botste volgens de Telegraaf eind vorig jaar... met zijn vliegtuigje bijna op twee passagierstoestellen. Volgens de Nederlandse luchtverkeersleiding... zijn er steeds meer van dit soort incidenten. Politiek moet snel ingrijpen, zegt de luchtverkeersleiding in Nederland. Want er is al een paar keer op het nippertje een vliegramp voorkomen. Goed nieuws in het Financiële Dagblad. De prijs voor stroom en gas gaat dit jaar ietsje omhoog. Maar de meeste mensen hoeven dit jaar toch minder te betalen. En dat komt dan weer door het extreem zachte winter. Daardoor ligt het gasverbruik zo'n 10 tot 20 procent lager dan tijdens de strenge winter van een jaar geleden. Gemiddelde consument bespaart dit jaar per saldo zo'n 50 tot 75 euro op de energierekening, schrijft het FD. Bijna 100 publieke zwembaden worden bedreigd met sluiting, meldt de Volkskrant. En dat komt vooral omdat gemeenten op het zwembad bezuinigen vanwege de crisis. Alle publieke zwembaden zijn afhankelijk van subsidie, want met de kaartverkoop alleen redden de baden het niet. En privatisering is ook al geen optie, zegt een zwembadexploitant in de Volkskrant. Dan wordt alleen het minimale gedaan en dat gaat dan weer ten koste van de zwakkeren in de samenleving. Maatschappelijke taken die openbare zwembaden vervullen... zoals schoolzwemmen, komen dan in het geding. Rollators die nog prima kunnen worden hergebruikt... worden weggegooid. En dat leidt tot stijgende verzekeringspremies. Het doneren van tweedehands rollators aan arme landen is lastig geworden. Leveranciers zetten de gebruikte hulpmiddelen daarom liever bij het gevel... stelt D66-kamerlid Dijkstra in de Telegraaf. De rollator wordt volledig vergoed vanuit het basispakket. Het gevolg daarvan is dat ouderen steeds het nieuwste model krijgen. Hoeveel kun je eraan veranderen, een rollata. Maar goed, verzekeraars doen geen enkele moeite... om ouderen aan een goed tweedehandsje te helpen. En dat perverse systeem moet veranderen, vindt Dijkstra. Het is volgens haar flauwe kul om bijna nieuwe rollatas weg te gooien. Goed. Tot zover het Zo dadelijk na het journaal van zeven uur... waarin u de laatste stand natuurlijk hoort van de voorverkiezingen in Amerika... in de staat Iowa, de caucus die daar gehouden is. Het wisselt. Uh, op het ene moment staat Rick Santorum bovenaan. En dan weer Mitt Romney. En zo gaat dat maar op en neer de hele tijd al. Um, Ron Paul staat derde, dat weten we wel zeker. We houden u uiteraard op de hoogte. Ik zou zeggen blijf luisteren straks live onze correspondent Wessel de Jong. En we hebben het ook nog over de wateroverlast. Stormschade trouwens ook, maar ook die storm heeft de wateroverlast... in het noorden van het land ook nog weer wat verergerd. Bellen met het waterschap in Groningen. Na zeven uur in het Radio Eensula.